Oké okay, Koen, hij doet het zeg maar. De intro is bijna afgelopen. Okay. Dus. Nou ja, je mag het gaan vertellen jongen. Oké, okay, ik ga het vertellen over mijn leven. Nou, ik ben Koen en ik ben uh, geen 16, maar 17 jaar oud. En duidelijk heeft dat uh, zijn voordelen, want uh, duidelijk, uh, ja, ik weet het eigenlijk. En verder, ja, er is helemaal niks te vertellen. Hmm. Ik weet het niet. Oké, okay, uh, ik heb alleen een paar nummers van uh, C3 hier staan. Dus als je een van die nummers wilt uh, luisteren. Uh, dan... Ik kan natuurlijk ook vertellen over een golfslagbad natuurlijk. Want het is natuurlijk heel belangrijk uh, de hygiëne bij zo'n bad. Want uh, ja, de gemiddelde filter in zo'n bad die is heel achterhaald natuurlijk. Dat, uh, dat kan niet. Dus daar heb ik een beetje onderzoek nagedaan. En er uh, komt dus, oh uh, nee wacht, het zit bij het verkeerde radiostation. Ga het toch nog even de sier erop zetten. <laughs> Oké, okay. uh, ik zal even zoeken. Even kijken hè. Oké, okay, wat gevonden. Ik uh, draai gewoon maar de simpelste mistake van Cedar. Hier komt hij. Oké, okay, dat was de simpelste mistake van hier. Eigenlijk dat we even gaan lullen wat hey. Ja, zeg maar. En nu we gaan, gaan we dus gaan. eventjes lullen. Maar uh, waar gaan we natuurlijk over lullen? Dat we het, weten, dat we het natuurlijk niet, doen, want we hebben eigenlijk geen programma. enige wat we hebben is dus af en toe een muziekje draaien. Hebben we hebben geen enkele ervaring met dit soort shit natuurlijk. Nee, maar daarom ja, testen we het ook nog. Ik bedoel, we moeten eerst je? weten of de hardware doet en zo. Daarom testen we het inderdaad. Straks testen wel of wij het doen. Maar eerst kijken of dit het doet. Inderdaad, dat gaan we dus nu eventjes testen. En er zijn er nog meer dingen die. Sorry, je viel weg, ik moet even opnieuw zeggen. Ik moet het testen. Ja. Uh, even kijken. Okay. Uh, nee, jingles zijn ook getest. Dus mm, ik weet niet. Voor uh... mij. Mm. De meeste dingen zijn eigenlijk wel getest. Ik ga het opnieuw zeggen. Wat? Oké, okay. hé, hey, maar uh, zal ik, ik meen... deze gewoon even doe. naar je opsturen en zo? Oké, okay. nou uh, duidelijk eventjes. Uh... Ja, we moeten we eigenlijk doen. Oké, okay, gewoon gaan afsluiten, vlijfde. dus uh, doododoki. Ja. En uh, tot de volgende keer, mensen. doe